Dit is Radio 1 met Wouter Kurperzoek. De Nederlandse samenleving is niet meer in de hand te houden. We worden steeds crimineler. Zometeen in Goedemorgen, Nederland. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Individuele boeren kunnen vanaf 2016 geen subsidie meer krijgen voor natuurbeheer. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer.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 50 bestuurders in de oudere zorg verdienden vorig jaar meer dan de balken en de norm van 193.000 euro. Dan blijkt uit een ranglijst die vakbond Avocabo FNV op basis van de jaarverslagen van de zorginstellingen heeft gemaakt. Op nummer 1 van de lijst staat Karel Verwij. Hij was tot 2012 bestuurder bij zorginstelling Cordaan in Amsterdam. Verwij ontving dat jaar inclusief ontslagvergoeding 560.000 euro. De wet normering topinkomen zou iets moeten doen aan die hoge salarissen. Maar de wet is te ruim opgesteld, zegt de FNV. Die laat de huidige zorgdirecteuren nog heel erg veel ruimte, namelijk zeven jaar, om hun salaris af te bouwen. En uh, wat je dus ziet is dat er nu uh, ja, ten opzichte van vorig jaar gewoon weer riante stijgingen zijn. Terwijl we eigenlijk met die wet toch hebben bedoeld om daar nou eens een keer een eind aan te maken. In Syrië worden twee Franse journalisten vermist. De twee zijn waarschijnlijk ontvoerd. President Hollande heeft de kidnappers opgeroepen de twee vrij te laten. Hun leven loopt gevaar, zegt Hollande. De journalisten van de omroep Europe 1 waren op weg naar de Syrische stad Aleppo. De zender kreeg al 24 uur geen contact met de twee ervaren oorlogsverslaggevers. De omroep overlegt met de Franse autoriteiten wat ze kunnen doen. Het gratis tweede biertje, waar Grols een reclamecampagne mee gaat voeren... valt niet goed bij de horeca. Volgens Koninklijke Horeca Nederland valt de campagne niet te rijmen... met de moeite die de horeca doet om het drankgebruik onder de jeugd terug te brengen. Koninklijke Horeca Nederland neemt uh, verantwoordelijkheid... als het gaat over terugbrengen van uh, alcoholproblematiek. En wat Grols nu doet is, uh, in mijn ogen daarin... Uh, volstrekt buiten afspraken en een heel slecht signaal... Uh, voor hoe de horeca ermee omdient en om omwilt gaan. Koninklijke Horeca Nederland hoopt dat Grols de actie voortijdig beëindigt. Horecaondernemers die Grols stappen hoeven niet mee te doen aan de actie... maar volgens de organisatie is weigeren moeilijk... omdat de ondernemers vaak onder grote druk van de bierbrouwers staan. De Russische renner Nikita Novikov van de Nederlandse ploeg Kansolei DCM... is betrapt op doping. De UCI heeft de renner voorlopig geschorst...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 En er is nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin De Hart. Er staat een file op de A27, Goorkum richting Breda... voor knopend sint Annabos. 2 kilometer. Dat komt door een file op de A58, Tilburg richting Breda... tussen Bafel en Ulverhout, die is 3 kilometer lang. Dan is de A73, Maasbracht, richting Nijmegen... dicht tussen knopend het Vonderen en Linnen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Venlo uh, moet omrijden door en Eindhoven aan te houden bij knopen te vonderen... dan rijdt u om via de A2 en de A67. De N62 en borstelen is nog steeds dicht in beide richtingen... tussen borstelen en de aansluiting met de A58. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via Middelburg. Elko Brinkman pleit voor meer vrijheid in de bouw... zometeen bij de KRO. Blijf bij ons. Even een kritische vraag...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 Net die speciale extra's. En dat voor een bijzonder interessante prijs. Stel nu uw ideale business edition samen op Audi.nl. Audi. Voorsprong door techniek. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 business edition samen op Audi.nl.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter We worden steeds crimineler, dat zegt de scheidend directeur van Meld Misdaad Anoniem. Nederlandse wetenschapper bedenkt dé oplossing voor dyslexie... Elko Brinkman van Bouw het Nederland pleit voor meer vrijheid in de bouw. Die woning, er zit altijd nog een enorme bemoeizucht over hoe breed mag hij en, en waar moeten de dakramen uh, zitten en waar niet. En het ochtendhumeur van Nielgun Jerli. Het is 7 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. De Nederlandse samenleving is niet meer in de hand te houden en we worden steeds crimineler. Dat zegt de scheidend directeur Guus Wesselink van Meld Misdaad Anoniem. Meneer Wesselink, goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo worden we crimineler? Nou ja, ik merk dat bij mijn andere stichting Meld Misdaad Anoniem die of bij de aanpak voertuigcriminaliteit, waarbij de, de de de stijging van de diefstal van jonge auto's uh, zien, de forse toenemen. Uh, en waar ik zie dat uh, handhaving bij, uh, bij uh, malafide handel, illegale handel in auto-onderdelen onder, auto uh, ook tekort schiet. Uh, en ik zie dat, dat uh, ondernemers, malafide handelaren, uh, steeds meer terrein winnen en zich steeds minder gelegen laten liggen aan, uh, aan regels en voorschriften. Maar worden we dus crimineler of ligt het aan de handhaving die niet op orde is? Ja, die handhaving is een groot probleem. Die, die is al een tijd onvoldoende. Je merkt het elke keer weer als artikelen verschijnen in de pers... over toezicht op cafés waar niet gerookt mag worden, wat tekortschiet schiet... voedsel en warenautoriteit die het werk niet aan kan... Nou, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Onze overheidsautoriteiten die, die hebben mankracht En uh, de politie, uh, idem dito, als het gaat om uh, zware onderzoeken naar zware criminaliteit. Bijvoorbeeld uh, autodiefstal in een internationaal verband. Dan, uh, dan zijn daar gewoon, uh, om het maar plat te zeggen, handjes tekort. En uh, ja, je merkt gewoon dat dat uh, de deur openzet naar, uh, naar wat ik dan maar voorzichtig noem ondeugend gedrag. Zegt u eigenlijk dat zelfs een goedwillende burger in verleiding wordt gebracht... om slecht gedrag te gaan vertonen, omdat hij niet gecontroleerd wordt? Ja, ik merk dat. En, en uh, dat kan al heel klein beginnen als je ziet het gedrag van fietsers op de weg. Het is uh, zeker in studentensteden. Ik ben dit weekend met een paar Engelse gasten op stap. Nou, die, die, die worden continu van de straat gereden omdat ze niet gewend zijn op dat soort uh, agressief gedrag. Dat is dan heel klein, maar je, je, het gaat van klein naar groot. En, ja, die malafide handel in de, in de autocriminaliteit via internet gestolen onderdelen verkopen. De internet is natuurlijk sowieso een, een, een etalage om ongestoord gestolen goed te kunnen verkopen. En daar zijn we met alle partijen wel mee bezig om dat te proberen in te dammen. Maar dat is niet simpel. Dus ik, ik, mijn mening is dat de, de samenleving zelf... De burger, uh, ook de handen uit de mouwen moet steken en als ze iets tegenkomen, dat ze daar toch iets mee moeten doen. En je kunt de overheid dus niet meer verantwoordelijk houden hiervoor, nou, dat, want het nou gaat ja, dus om onszelf, ons eigen ik denk, gedrag. Ik denk wel dat je de overheid, de overheid die is, er om uh, daar te helpen waar, uh, waar de maatschappij zelf het niet kan hanteren. Althans, dat is mijn, uh, mijn, uh, mijn visie. Uh, maar ja, maatschappij... je kan moeilijk achter iedere voordeur een politieman gaan zetten nee, over wel allemaal uh, de wet, uh, ons aan de wet houden. Nee, kun je niet. Het is, het is best een, een, een, een stevig vraagstuk waar ik zo 1, 2, 3 niet de oplossing voor heb, maar, maar wel een stuk ligt dat de, de individuen en, en, en de bedrijven, dat die uh, op, op gebied van preventie, criminaliteitspreventie, meer kunnen doen. Die kunnen nog meer doen dan ze nu doen. Dus daar is, uh, daar is wat te winnen. En in de discussie, uh, die denk ik uh, politiek gevoerd moet worden, is het, uh, is het de vraag: van ja. Waar, waar, waar, waar ligt het, het, het, het, het terrein van de overheid en, en waar moeten bedrijfsleven en burgers ja, maar, het zelf gaan doen? Ja, het is toch een beetje de omgekeerde wereld, lijkt mij. Want wat u eigenlijk dan zegt, is dat je naar de politiek moet stappen. met de vraag: van Ik kan me niet gedragen en uh, u als politiek moet maar zorgen dat dat uh, wel gebeurt. Nou ja, kijk, het, het politieke niveau, of dat nou gemeente of provincie of, of, of nationaal of Brussel-internationaal is. Uh, ...is toch het niveau om, om met elkaar te praten over de rol van de, de, de, de burger... ...en de rol van de bedrijven en de rol van de overheid... ...en wie waar tekort schiet en hoe je die gaten moet invullen. Ik ben 15 jaar bezig geweest met publiek-private samenwerking... ...in de criminaliteitsbestrijding, dus voor mij is het dagelijks uh, kost... ...om uh, met bedrijven en overheid over dit soort dingen te praten. Maar als ik zie dat, uh, dat in toenemende mate, en zeker nu met de financiële... ...economische crisis, de overheid uh, het niet aan kan... Ja, dan zullen er toch wegen gezocht moeten worden met elkaar om, uh, om dat te veranderen. En ja, dat, dat is dus denk ik een gewoon politiek debat. U vertrekt nu bij uh, Meld Misdaad Anoniem, ja. in 2002 in het leven uh, geroepen, mm -hmm. dus uh, zo'n elf jaar nu bezig. Eigenlijk een soort kliklijn, hè? de negatieve benaming uh, ervoor. Mm -hmm. Ziet u ook door, het, door een toename daar dat er uh, veel meer criminaliteit is? Uh, nee, dat kan ik niet zeggen, want uh, dat mensen bellen in toenemende mate vorig jaar weer uh, 10% of meer zelfs meer dan, uh, dan het jaar ervoor. Uh, dat ligt ook aan dat de lijn bekender is geworden, dat mensen uh, weten dat als ze uh, M bellen met een goed verhaal, dat, uh, dat, dat M dat verder geleidt naar uh, politie of belastingdienst of uh, waar het dan ook over gaat. Dus uh, het, het gebruik van de lijn neemt toe. Ik weet niet of dat is geen maatstaf of de criminaliteit toeneemt. Waarom is die anonieme uh, melding zo populair? Omdat mensen, en dat bleek ook wel uit een enquête... die uh, gisteren in de Telegraaf uh, is gepubliceerd... Uh, in, in 80% van de, van de gevallen vindt dat uh, de burger... Uh, ook een verantwoordelijkheid heeft bij het uh, bestrijden van criminaliteit. En dan is natuurlijk... Een gang naar de politie of een gang naar meldmisdaad anoniem, ja dat is een keuze die mensen moeten maken. En Mensen die, die kiezen uh, soms voor die veilige weg naar uh, meldmisdaad anoniem, om, ja, dat ze daar anoniem blijven en toch kunnen helpen om, om gegevens aan te dragen. Suggereert dat als je een misdaad meldt bij de gewone politie, dat dat gevaarlijk voor je zou kunnen zijn? Nou ja, je naam en adres en alles komt natuurlijk in een procesverbaal. En dat procesverbaal dat komt uh, bij de terechtzitting uh, naar boven. En dat, in, ook in het voortraject zal, zal de, de, de ja. crimineel die, zal die gegevens hebben. En ja, iedereen, niet iedereen heeft daarvan gediend. Uh, wat gaat u doen? Want u vertrekt. Ja, ik vertrek. Ik heb de afgelopen twee uh, maanden mijn opvolger hier gewerkt. Dus die kan het uh, vanaf vandaag... Ik ben nu geen directeur meer. Die kan vanaf vandaag heeft hij het naadloos overgenomen. Dit zal ook wel een van mijn laatste interviews zijn, denk ik. En uh, dan ga ik eerst eens even met mijn echtgenoot... vier maanden naar uh, Zuid-Italië lopen via Rome. En geen illegale dingen doen. Lijkt me uh, nee, dat gaan we <laughs> zeker niet doen. Nee. <laughs> Guus Wesselink, dank u wel, van Meld Misdaad Anoniem. Hij neemt vandaag afscheid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 Politiek Den Haag en de bouwwereld hopen dat we door minder regels... zelf zin krijgen om ons nieuwe huis te gaan bouwen. Her en der is dat al de praktijk. Ook in Arnhem wordt er gebouwd en verbouwd, gewoon door de bewoners zelf. Nu is het een krot. In 1890 waren dat hele mooie, moderne woningen. Nu vinden we dit krotten. Ja. Een krot midden in Arnhem. Nou, we zijn nu in onze, onze nieuwe woning, waar we hopelijk dit jaar nog intrekken. Het ziet er nu echt verschrikkelijk uit. Ja, het is eigenlijk een heel oud woonblok ook, hè? Ja, het is, het is uh, ja, een krot. En met dit project het wordt het eigenlijk een heel mooi, uh, mooi woonblokje. Met een gemeenschappelijke binnentuin en uh, veel ruimte. Ik uh, ben Lene Douma en ik heb uh, samen met mijn uh, vrouw, Hester van der Gift... Uh, een klushuis gekocht op de Hommelseweg. En uh, dat is onderdeel van het uh, klushuizenproject Sint-Martinshof. De woningbouwcorporatie, Portaal en uh, Gemeente Arnhem die waren eigenaar van, uh, van de huizen. En uh, ja, ze zijn gewoon nou, meer dan twintig jaar niet goed onderhouden geweest. Dus ze zijn echt helemaal vervallen geraakt. Ja, het, als een soort idee van een win-win situatie hebben ze besloten dit te verkopen als klushuizen. Wij hoefden daar dan niet veel voor te betalen. En uh, zij zijn van een uh, vervallen huis af. Dan, ja, dat is eigenlijk de deal. Elko Brinkman, voorzitter van Bouw met Nederland. Variatie is eigenlijk mogelijk. Er zijn een tal van mogelijkheden om een huis te laten bouwen. Uh, in een spannende tijd, waarin uh, ja, niet alleen de vraag is wat de overheid doet... maar welke mogelijkheid aan burgers uh, die een woning zoeken... een huur of een koopwoning uh, kunnen worden geboden uh, om aan de nieuwe tijd... ook. Nou ja, meer variatie te hebben en niet alleen maar één Haagse oplossing. Zegt u eigenlijk van ja, dat zou veel soepeler moeten gaan? Ja, en dat geldt niet alleen voor nieuw, maar dat geldt ook voor de herbestemming van kantoren, van ruimte. Maar daarnaast hebben veel mensen het gevoel, ja, ik wil nu een kleine woning, maar ik wil gaandeweg ook wat kunnen bijbouwen en uitbouwen naarmate mijn ja, financiële omstandigheden of gezinsomstandigheden veranderen. Dus die, die vrijheid, dat element van vrijheid... is eigenlijk een heel belangrijk probleem, bijna ideologisch... omdat we komen uit een periode van enorme bemoeizucht vanuit gemeente, overheid. Terwijl je eigenlijk moet zeggen, ja, maar luister, Het huis is een, misschien wel de belangrijkste financiële beslissing die mensen uh, nemen. Het is toch raar dat je zo in detail je bemoeit met uh, wat er gebouwd wordt, hoe er gebouwd wordt. Nogmaals dat de brandweer erbij moet kunnen en dat je netjes aangesloten bent op het riool, dat, dat is helder. Uh, maar voor de rest, uh, laat dat. Uh, beschouw het als het ware veel meer als een consumptieartikel... dan als een investeringsgoed. Uh, dat klinkt heel abstract, maar het is toch raar dat we voor onze auto of onze televisie of ons kledingstuk ja, eigenlijk vrij zijn om rood of groen en groot of klein te kopen. Terwijl die woning, er zit altijd nog een enorme bemoeizucht over hoe breed mag die en, en waar moeten de dakramen uh, zitten en waar niet. Nou, dus die vrijheid moeten we elkaar nog leren geven. Uh, je moet ja, eigenlijk goed kunnen zien waar de Waar de mogelijkheden liggen wat je kan doen. Want dat is het mooie. Je kunt heel veel zelf doen. Je mag ook veel meer dan vroeger. Ja, ja je mag veel meer. En aan de andere kant zijn er ook een aantal eisen aan verbonden. Je moet ook het een en ander. Dus uh, je, hebt, je, je moet voldoen aan het bouwbesluit. En uh, dat betekent uh, eisen op het gebied van isolatie en geluidsisolatie en dat soort dingen. En dat is een heel boekwerk wat je, wat je eigenlijk eerst moet bestuderen voordat je echt aan de gang kan gaan. Om beweging in de woningmarkt te krijgen, heeft Tweede Kamerlid van D66, Kees Verhoeven, een voorstel gedaan. Hij wil dat minister Blok gemeenten aanspoort hun grond te verkopen. Uh, de, dus wij hebben voorgesteld om ervoor te zorgen dat je die grond... in plaats van voor kantoren of bedrijftreinen gewoon gebruikt voor uh, woningbouw. Liefst dan nog voor woningbouw dat, dat mensen zelf een huis gaan bouwen. gemeenten zitten met die grond ja, en ze moeten eigenlijk hun verlies nemen. Maar ja, dat is nooit zo aantrekkelijk, dus daar wordt mee gewacht. Sommige gemeentes doen het overigens ook wel. Dus Blok kan met die gemeentes aan tafel en kan zeggen... jongens, laten we nou even feitelijk naar de situatie kijken. Verlaag die grond in de prijs naar de gekoppeld aan de werkelijke waarde die, die nu uh, geldt... plekken die toch al bestemd waren voor bouw, maar dan bouw van kantoren... die kun je prima benutten om, uh, om mensen hun huis op te laten bouwen. Dus dat zouden wij graag zien. Ja, huizen bouwen, dat kan heel creatief zijn. Je kunt ook heel goedkoop bouwen als je wilt. Je kunt ook heel klein wonen. Ja. Er zijn eigenlijk allerlei opties tegenwoordig. Hè. Je kunt het zelf, zelf voorzien in de huizen neerzetten. Geprefabriceerde huizen misschien. Hoe staat D66 daar tegenover als je als, je als particulier met een minimaal budget eigenlijk toch je eigen koophuisje kan realiseren om even in mooie woningbouwtermen te spreken. Ja, nou ja, dat zou natuurlijk eigenlijk hartstikke goed zijn. Wat je bijvoorbeeld nu ziet is dat er steeds meer mensen... niet meer in een gezin met twee kinderen wonen... die op zoek zijn naar dat rijtjeshuis ergens in de Fienixwijk. Uh, maar dat mensen zeggen van, nou, ik, ik, ik ben wat langer alleen. Uh, ik ben een kleiner huishouden met één ouder en een kind misschien. Er zijn allerlei varianten. In ieder geval zie je dat het aantal huishoudens uh, dat klein is... heel erg toeneemt. Dus er is behoefte aan kleinere huizen, andere huizen. Mensen hebben ook andere woonmensen dan twintig uh, jaar geleden. Dus laat mensen zelf ook die, uh, die behoefte invullen ze uh, wel binnen de, uh, ja, de inrichting van het land uh, blijven dat je niet op de raarste plek allemaal huizen krijgt, maar dat kun je gewoon organiseren. En dan nog is er heel veel ruimte in Nederland om gewoon hartstikke leuke huizen te bouwen die aansluiten op de behoeften van mensen. Zelf bouwen met minder regels in Arnhem. Een bijdrage van Jan-Willem Ome. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Eén saai.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 Zometeen, Nederlandse antidyslexieletter is genomineerd voor een prestigieuze prijs. Maar nu eerst het ochtendhumeur van Niel Gunjerli. De laatste dagen word ik gek gebeld door tv en radio met de vraag wat ik van Turkije vind. Ja, wat vind ik? Elke Turk vindt iets anders, maar elk volk, elk land ziet alles anders. Een directeur van een bedrijf had een grote zwakte, loterijen. Elke week kocht hij een lot. Er was een restaurant waar ze de winnende nummers van loten omroepen. Het bedrijf en de grote baas wilden de directeur verrassen... door hem op zijn verjaardag naar het restaurant te brengen. Voor de grap regelden ze dat de ober de lotnummers... die hij die week had gespeeld, zou omroepen. Hij zat in het restaurant met zijn vrouw, zijn baas en secretaresse... en vijf andere managers. En ze zaten alle in het complot. Toen de nummers werden omgeroepen geloofde hij het niet... en controleerde hij zijn biljet steeds opnieuw. Het was waar, het waren zijn nummers. Hij had vijf miljoen euro gewonnen. Plotseling was hij een rijke man. Hij juichte, lachte, huilde en de anderen aan tafel deden mee. Toen werd hij in een serieus. Hierbij wil ik meedelen dat ik per heden ontslag neem... bij dit achterlijke bedrijf, waar niets van klopt. Jij, Dick, mijn baas die mijn vriend moet voorstellen... huigelachtige hypocriet die je bent, ik hoef je nooit meer te zien. Mijn lieve vrouw, Tje, wat ben jij toch een saaie, vervelende kring... dat mij het leven al jaren zuur maakt. Zo gek is het niet dat ik het genot van deze winst... gelukkig kan delen met mijn secretaresse. Ik wens jullie verder een leuke avond, maar dan zonder mij. Dit verhaal is verteld aan een groep Denen, Amerikanen en Turken... om te testen hoe verschillende volkeren op ongewone momenten reageren. Turken vonden dat de man zich in dat bedrijf nooit meer kon laten zien... en dat zijn leven voorbij was, ten einde. Een vreselijke schandaal was het. Want Turken nemen het leven heel serieus... en eergevoel staat bovenaan het lijstje. Hoe kan hij deze mensen ooit nog onder ogen komen? Wat een schande. De Denen vonden het daarentegen fantastisch. Nee, het was geen lot dat veel geld waard was, maar dat toch heel waardevol was. Eindelijk kon hij zich uiten en zeggen wat hij echt wilde zeggen. Zijn rijkdom was dat hij opnieuw kon beginnen met zijn leven. Wat een verlossing. De Amerikanen vonden dat hij het nog kon verdraaien. Hij kon zeggen dat hij hen in de maling nam... omdat hij wist dat dit een complot was. Het was een grap. Tja... Meningen zijn wegwerpartikelen. Maar goed kunnen reageren op een ongewone situatie is. kunst. En dat zei Neil Gunjärli. Aanstaande maandag: het ochtendtumeur van Hans Beun. De kleine leugentjes van Fleetbook Mac. Het anti lettertype van grafisch vormgever Christian Boer... is genomineerd voor de prestigieuze Index Award. En wellicht is er dus een oplossing bedacht voor mensen met dyslexie. Deze prestigieuze prijs wordt gezien als de Nobelprijs onder de designprijzen. Christian Boer, de vormgever, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe ziet die letter eruit die u ontwikkeld heeft? Um... De letter is uh, ontworpen op de basis dat uh, veel dyslecten onbewust het draaiend wisselend spiegelen van de letters uh, voorzaken in hun hoofd. En ik heb eigenlijk uh, de letters eigenlijk vastgebonden door de onderkant zwaarder te maken en uh, differentiatie tussen de letters aan te brengen. Laten we de letter U eens nemen. Uh, Hoe laten ziet u letter... eruit? Uh, de U, als je die ondersteboven zou zetten, dan wordt dat de letter N. Uh, dus de U heb ik aan de onderkant uh, zwaarder gemaakt, waardoor die eigenlijk, als je hem als een 3D-object uh, ziet, niet meer onderste bovenkant draait, omdat de zwaardere kant natuurlijk naar beneden draait. En de, uh, nou ja, de stok of de staart uh, ligt eraan als je hem als een U of een N ziet, uh, heb ik iets anders gezet uh, bij beide letters. Uh, zodat uh, de ene zeg maar echt duidelijk de onderkant vormt en de andere een, een klein bovenkantje uh, schuin afloopt. Dus eigenlijk is het gedeelte van de letter waar het om gaat zwaarder aangezet... zodat je minder gemakkelijk een fout kunt maken? Uh, ja, ja. Ja, eigenlijk differentiatie gemaakt tussen de letters. Ja, hoe bent u hierop op gekomen? Waarom bedacht u van, nou, daar ga ik als vormgever mee eens op richten? Ik ik uh, ik heb zelf dyslexie. Um, en uh, nou ja ik was uh, aan het afstuderen en ik dacht uh, en ik was bezig met dat uh, spiegel en draaien wisselen. En ik dacht uh, van nou misschien kan ik dat gaan toepassen. En uh, nou, toen ben ik dat gaan uh, ontwerpen, alleen de kleine letters eerst. En toen dacht ik, oké, okay, dit werkt eigenlijk wel beter dan ik had verwacht. En uh, toen heb ik het nog op acht anderen getest en die kwamen ook meteen terug. En toen dacht ik, nou dan moet ik uh, de rest ook gaan maken. En uh, ja, zo is het eigenlijk gekomen eigenlijk dat ik het letter heb uh, ontwikkeld. En uh, ik dacht dat ik het uh, alleen zou gebruiken samen met uh, acht anderen. Maar uh, er waren daarna in één keer vele, meerdere mensen die het ook wouden. Ja, want hoe is dat gelopen? Zijn er, is er eerst nog een soort wetenschappelijk onderzoek geweest om, zeg, om, om uw letter uh, te ondersteunen? En vervolgens wordt nou, het nee, overal dat wel gebruikt? Ja, het was het was eerst eigenlijk gewoon uh, mijn afstudeerwerk die ik op mijn website had gezet en uh, nou er kwamen steeds meer mensen die vroegen en uh, nou ja eigenlijk twee jaar later uh, is er is er een onderzoek geweest waar uh, de twee jaar daarvoor was het eigenlijk al uh, liep het uh, door doordat eigenlijk de dyslecte zelf uh, ermee ...aan de haal gingen, zeg maar. Uh, en de Universiteit van Trent heeft toen een, een uh, onderzoekje gedaan uh, op woordbasis. En uh, daar kwam ook al uh, een, een, een verschil uit. Ja, het zou dus geweldig voor u zijn als u die prijs wint. Dat is inderdaad de Nobelprijs ja. onder de designprijzen, zoals ik aankondigde. Ja, dat is wel uh, de, de, de, de grootste uh, designprijs die je, die je kunt uh, uh, winnen, eigenlijk. Dus nou, de, wij... de nominatie is al een hele eer.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 Hi, goedemorgen Wouter. Nou, ik sta bij jou om de hoek. Want we zijn maar gewoon in het zonnetje op het mediapark gebleven. Gisteren speelde Barbara Streisand Amsterdam plat. Een heldin voor velen is zij. En dat is ook het onderwerp van vandaag. Want ik praat zo met helden over helden. Dit alles zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. En nu eerst nog het NOS Journaal met Mark Visser.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 En er is nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart. Via op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Twee kilometer bij Knoop het Raasdorp. Er zijn twee rijstroken ook dicht. Op de A10 ring Amsterdam-West richting Den Haag... staat bij Westpoort 2 kilometer file. 3 kilometer file op de A27 richting Breda. Tussen Breda-Noord en knopend sint Bos. Op de A28 Utrecht richting Zwolle... staat tussen Afrit Maarn en Leusden 2 kilometer. 5 kilometer op de A58 Breda richting Tilburg bij Ulverhout. En richting Breda op de A58 bij Ulverhout ook 3 kilometer. De A73 Maasbracht richting Venlo... is nog steeds dicht tussen knopend Het Vonderen en Linnen. Komt door een aanrijding met drie vrachten. Na verwachting van Rijkswaterstaat is de weg pas om twee uur vanmiddag weer vrij. Verkeer richting Venlo kan bij knopen tot vonderen omrijden door Eindhoven aan te houden. De N62 Gent-Borsle is dicht in beide richtingen tussen Borsele en de aansluiting met de A58. Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via Middelburg. En tot zover de verkeersinformatie. Nu de NTR met lijn 1. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Naida Orange. De muzikale heldin van velen trad voor het eerst op in ons land. Gisteravond speelde Diva Barbara Streisand Amsterdam plat. Helden van dit kaliber zie je niet zo heel vaak. Het zijn de mensen wiens naam iedereen kent: Barbara Streisand, Bob Dylan, The Stones, Beatles, Michael Jackson, maar ook Johan Cruijff, Maradona. Piet Heijn, Michiel de Ruiter, Obama, Kennedy. Maar natuurlijk ook helden van onze tijd. Justin Bieber, One Direction of Lady Gaga horen erbij. We lijken wel dwangmatig op zoek naar helden. Op zoek naar mensen aan wie wij onszelf kunnen spiegelen of optrekken. Mensen die we verafgoden. Mensen die misschien wel dat doen wat wij niet durven of niet kunnen. Kortom, de helden geven hoop en inspiratie. En vandaag praat ik in lijn 1 over helden. Wie zijn helden? Wat maakt helden en waarom zijn er helden? En kunnen we allemaal helder worden of willen we dat überhaupt? Ik vraag het aan mijn gasten en aan u. Laat mij weten wie u adoreert, wie u op een voetstuk plaatst en tegen wie u opkijkt en natuurlijk ook waarom. Laat het ons weten op 0800 1121. Mailen kan naar lijn1@ntr.nl. En de tweets die kunnen naar #lijn1. Dit is lijn1. If not hunger for the meaning of it all then tell me what a soul is for. Why have the wind... Yes, you're meant to fly, and tell me please why have a mind, if not to question why, and tell me why, where is it written what it is I'm meant to be, that I can. U hoorde Barbara Streisand, een van mij helden, vooral in dit nummer. Een nummer uit de film Gentle. Gentle is een film waarin Barbara Streisand een meisje is uit een streng Joods gezin. En ze wil heel graag studeren, studeren op een yeshiva, wat alleen jongens kunnen. Verkleed als een jongen gaat ze alsnog studeren. Where is it written? Daarin vraagt zij zich af, waar is het geschreven? Dat mannen alles mogen en vrouwen niks. Dat soort vrouwen zijn mij helden. Over helden ga ik praten. Toevallig wel met twee heren in de bus. Een wetenschapper en schrijver, namelijk Baskolde. Hij is de schrijver van het boek Wordt een Held. En journalist en hoofdredacteur van het magazine Helden is Frits Barend. En we hebben live muziek. En wie dat is, dat hoort u straks. Bas Kolde, schrijver van het boek Wordt een Held. Meteen maar de vraag: kan iedereen een held worden? Ik denk het wel. Goedemorgen, trouwens. Goedemorgen. Um... Iedereen heeft het in zich uh, om in zijn uh, mate en in zijn leven uh, een held te kunnen worden. Absoluut. Echt iedereen? Ik geloof het wel. Het ligt eraan uh, uh, wat je voor doelen hebt. En wie bepaalt dat dan? Want ik neem aan, als je, bepaal jij dat je een held bent of bepalen anderen dat jij een held bent? Nee, het gaat altijd om je zelfbeeld. Uh, wat andere mensen vinden, uh, vind ik in ieder geval uh, nauwelijks belangrijk. Het gaat om je eigen inner theater, je eigen zelfbeeld. Ben jij een held? Volgens mijn eigen definitie geloof ik wel. Uh, volgens de definitie van de dikke vandalen, uh, waarschijnlijk niet. Wat is de definitie van de dikke vandalen? Uh, personen die door moed of door zielskracht uitmunten. Door moed of door zielskracht uitmunten? Ja. Maar jij kunt toch bepalen, zeggen van dat doe ik? Ik hoop op mijn manier op bepaalde dagen te kunnen uitmunten, ja. En moed, dat lijkt me ook weer zo'n is dat niet ook een beetje subjectief? Wat is moed en wat is geen moed? Inderdaad, en ik denk dat het hele onderwerp uh, subjectief is. Dus de, de held voor de een is niet de held voor de ander. Uh, dus inderdaad, de subjectieve karakter zit uh, in het onderwerp besloten. Frits Barend, voor mij ligt helden. Huisje, boompje, body. Dat, dit is het laatste nummer, hè? Want voor laatste mij ligt... nummer, ja, met ja. Arjan Robbe op de cover. Ja, ja. hele mooie Arjan. Ja. Arjan Robbe, kon ik wel zeggen. Ja. Uh, helden, vier keer per jaar geef je dit uit. Hebben wij in Nederland zoveel behoefte aan helden? Nou ja, ik denk het wel, ja. En uh, ik, ik zit al heel lang in de journalistiek. Ik heb altijd de zogenaamde harde, onthullende journalistiek veel gedaan. En toen merkten we een paar jaar geleden dat er heel erg behoefte is aan positieve berichtgeving. Waarmee ik mijn journalistieke karakter niet verlogen. Er zijn kritische verhalen in helden. Maar mensen vinden het leuk om over helden te lezen. Hoe leven helden? Waarom zijn ze helden? Wat doen ze er allemaal voor? Als je een sportheld wilt zijn of een... Een literaire held of een artistieke held moet je er heel veel voor doen en laten, Veel meer dan men denkt. En die achtergrondverhalen vindt men leuk om te lezen. En helder stralen ook iets positiefs uit. Want een held moet ook iets geven aan iemand. Je, moet, je bent niet zomaar held. En wat geeft een held? Een held geeft inspiratie. Een held kan laten zien dat bijvoorbeeld voetballers... Uh, beginnen allemaal op nul. Dus je kunt ineens heel groot worden... door jouw kwaliteit heel goed uit te buiten, door heel goed te trainen op je kwaliteit. Dat kan een muzikus zijn, kan een acteur uh -huh. zijn, kan een schrijver zijn. In dit geval dan sporthelden. Ja, want in helden heb je alleen maar sporthelden, of gewoon van alles? Uh, uiteindelijk hopen we ooit dat we het gaan verbreden, ja. maar we hebben voornamelijk sporthelden. Maar voor het staat ook hier in jij een helden... Jij bent held... ook een te veel sportman om te beginnen met dichters als helden, lijkt me. Ik denk ook niet dat we daar eh, commercieel een blad mee kunnen vullen. Maar ik zou het wel heel leuk vinden. Maar er staat ook in het blad... Dani, wat de grote held was eh, toen hij ooit in, bij Ajax voetbalde, een Portugees. Prachtige jongen. Elke vrouw ja, ging plat voor Dani. En die geeft aan hoe hij zijn heldendom... Eigenlijk heeft verpatst, vergooid. Hij zei dat ik had beter, hij was een betere voetballer dan Ronaldo. Maar hij is zo meegegaan in, ja, in het uitgaansleven en heeft zijn hele carrière vergooid. Dus je kunt ook, zeggen daarbij eigenlijk dat je soms ook als, als persoon het feit dat je een held bent, kan ook te overwelling zijn. Nou, je kan ook je held vergooien. Je kan er ook slecht mee omgaan. Maar ik ben het in zover. Uh, je kan inderdaad onverwacht held worden. Ik zeg altijd, mijn grootste helden. Zijn de boeren en boerin in Friesland die mijn ouders onderduik hebben verschaft. Die hadden nooit tijdens gedacht tijdens de Tweede Wereldoorlog, ja. Ja. die hebben eind 43 besloten dat zijn Joods gezin, wat bedreigd werd met dood, zomaar in huis namen. Dus die hebben nooit gedacht dat ze held zouden worden. En zijn daardoor voor mij de grootste helden geworden die ik ooit heb meegemaakt. De omstandigheden, kunnen je dus, ja, de omstandigheden kunnen de held kun je in je wakker maken. Ja, ja, morgen een kind uit het water redden. Maak je ook onverwacht tot een held. Even een held van een heel, heel plat niveau noem ik het ja. maar even. Het is geen plat niveau, maar het gaat in ieder geval niet om leven en dood. Wie is in de muziekwereld jouw grote held? Ja, ik heb er veel. Ik hoorde net Barbara Streisand. Dat is in het verlengde van Frank Sinatra. Ik ben gek van Frank Sinatra. Maar ik vond ook Michael Jackson. Michael Jackson heeft mij zoveel vernieuwends gebracht in de muziek, de manier waarop hij danste en met muziek omging en met teksten omging. Michael Jackson is voor mij een hele grote held. Michael Jackson met het nummer Billie Jean uitgepozen door jou. Het gaat over helden met Frits Barend en met Bas Kodde. Bas Kodde schreef het boek Word een held. Uh Bas, wat zijn de ingrediënten die je nodig hebt om een held te worden? Um, nou mijn definitie van held betreft die van de hoog energieke en leidingnemende doener. En het zijn dus eigenlijk drie ingrediënten: hoog energiek, leidingnemend en vooral ook gewoon doen. En de wetenschappelijke uh, basis voor mijn definitie van held is bevlogenheid. En ook die kent drie aspecten. Het weten vitaliteit, toewijding en absorptievermogen. Dat moet je allemaal hebben. En dat is nodig om bevlogen ja. te geraken, ja. En dan toch even iets wat, wat mij niet duidelijk is. Want als je dat allemaal zegt, denk je van uh, ook de, de mensen die, die Frits net noemt. Denk ik, ja, die inspireren mij wel. Een goede uh, voetballer inspireert mij, maar is geen held. Ik heb zelf niet zo heel veel helden namelijk. Maar wel mensen die mij inspireren. Of, of mensen... je wel je moeder. Mijn moeder? Ja, bijvoorbeeld. Ik, ik, die hoort heel ik vind mijn moeder geen, geen held. Oh, nou, ik vind mijn moeder wel een held, Want die is in een eentje <laughs> heeft ze twee jongens opgevoed. Ik bedoel, dat vind ik ook een heldenstatus. om twee jongens heel lastig. Jongens van ja, maar R6. dat doen alle moeders. Dus dan zijn alle moeders helden. Nou, nou ja, zijn ze ik dat vind dat, dat, nou vooral moeders die het alleen moeten doen, vind ik ook helden, ja. Ja. En in heel zware omstandigheden vaak. Maar dan is dus iedereen een held. Maar er zijn ook moeders nee, nee, die niet, hun hele leven een depressief, depressief zijn bijvoorbeeld. Nou, dan hebben ze niet die daadkracht waar Bas het over heeft. Nee, dus ik heb mijn eigen definitie van held. Um, en die drie aspecten van bevlogenheid... Uh, die zijn inderdaad uh, wetenschappelijk onderzocht door een aantal van mijn helden. Uh, professor Bakker, uh, professor Joffelli uh, en mijn collega Willem van Rhenen. Ja. Uh, ja, en die drie aspecten van bevlogenheid, kenmerken, mijn definitie van held. Ja, en een vraag die veel luisteraars stellen en een vraag die ik sinds gisteren, toen ik dit onderwerp aan het voorbereiden was, ook al heb. Wat is dan het verschil tussen idolen en helden? Uh, lastig. Uh, dan kom ik toch, toch terug op mijn eigen definitie van, van heldendom. <laughs> ik denk dat Fris Barend daar wellicht een beter antwoord op kan hebben. Uh, mijn helden zijn vitaal. Uh, terwijl bijvoorbeeld een Michael Jackson of een Dani, zoals net uh, beluisterd... Ja. op een gegeven moment niet meer vitaal waren. Onbevlof maar dan te blijven, zijn ze helder af, kun je dan, zeggen. Dan op een gegeven moment zijn ze helder af, ook volgens mijn definitie. Frits? Nou ja, het gekke is dat zo Michael Jackson als uh, Dani... Dani is heel vitaal nog, geeft ook toe dat hij gefaald heeft... maar staat heel goed in het leven. Dus kan daardoor ook weer een voorbeeld zijn voor andere mensen... om te laten zien hoe het niet is gegaan. En Michael Jackson is voor mij tot zijn dood vitaal en held gebleven. Alleen, de omstandigheden, ja. als je in die omstandigheid leeft... gebeurt er zoveel met je leven. Maar hij is voor mij wel een held gebleven, is ook wel gebleken na zijn dood. Hij hij is, Michael Jackson is een held gebleven voor jou Frits. Ja, is voor mij een held en wat nou als na nou over vijf jaar toch blijkt dat al die mensen die nu roepen het was een pedofiel gelijk krijgen? Nou ik heb er heel veel over gelezen. Hij was geen pedofiel. Hij was gewoon. Heel maar stel dat hij dat wel was. Hij was een pedofiel. Kan hij dan voor jou alsnog van zijn... Uh... Nee, dan is er wel iets, is er wel iets uh, wat een breuk vormt voor mij. Ja. Ik vind pedofilie is iets wat dat dan is, wat niet kan. Oké, okay. maar tot nu toe zeg je, ik geloof het niet. Nee, ik geloof het niet, nee. Ja, ik heb daar veel over, en ik weet toevallig van een Amerikaanse psycholoog... die zeer nauw bij hem betrokken was, dat het niet zo is. Ja. Maar... Of wil jij gewoon niet geloven dat het zo is omdat het jouw held is? Nou, het is ook nog... Zijn we minder kritisch ten opzichte van nee, onze helden? Nee, nee. juist ten juist opzichte van je helden. Voor, ik heb dat uh, vergelijkt met Lens Armstrong, Johan Kruijf. Ik heb Johan Cruijff wel eens gezegd. Ik zei, Johan, we hebben een groot probleem als ik erachter kom... We zijn goed met elkaar, journalistiek goed, maar ook buiten de journalistiek. Dat jij bijvoorbeeld wedstrijden gekocht hebt. Dan moet ik dat schrijven. Dan zegt hij, nee, we hebben helemaal geen probleem. Want je zou een klootzak zijn als je dat niet schrijft. De journalist ja. moet dan altijd winnen. Dus als ik dat gedaan heb, moet je mij maar aanpakken. Dus je moet juist op opzichte van je helden moet je kritisch zijn. Johan Cruijff, een van de grootste sporthelden van ons land. Ja. Je hebt een fragment uitgekozen van hem. Gaan we naar nou luisteren. Nee, nee, volgens mij Hier, voorzitter, is leuk, maar niks. Dat is leuk, nee, nee, nee. Ik ben meer uh, achtergrondtype. Dat je. dat je iemand. Uh, ja, een beetje helpen op een bepaalde manier. Ik, ik, uh, ik, uh, ik ben. Ik weet heel goed wat ik niet kan. en. en, en, en wat ik wel kan. Nou, Daar wil je graag je je, je. je ervaringen delen. En dat is hetgeen wat ik doe. Moet hij geen president worden of zo? Want ja, die, de, die Laporta moet weg. Zou dat niet kunnen? Nou, ik weet niet of dat kan. Uh... De, de titel die Johan Cruijff, uh, een fragment uitgekozen een rol, door Frits Barend. Ja. Waarom dit fragment, Frit? <laughs> ik heb het niet uitgekozen. Oh, hebben wij dat voor je uitgekozen? Bas heeft het uitgekozen. Oh. Bas heeft het uitgekozen omdat je hierin hoort dat Johan Cruijff zo gewoon is gebleven. Nou ja, dat is ook inderdaad het kenmerk van... dat heb ik meegemaakt toen wij Barend en Van Dorp deden, als wij veel artiesten hadden. De echte A-artiesten vonden alles prima, want ze konden repeteren bij ons. En de B- en C-artiesten hadden praatjes. En dat is ons altijd opgevallen, de echte grote kwamen, gingen hun muziek doen en vonden het leuk om te repeteren, hadden ook geen enkele praatjes buiten het gewone leven. En Beert, deden vaak veel moeilijk. Het zie je ook wel vaak met kleine soapsterren. Oh, die wordt zo moeilijk als ze op straat herkend worden. Nou, Johan Cruijff, Ruud Gullit en Marco van Basten lopen gewoon op straat, hoor. Ja, wat ik heel mooi vond aan dit fragment... is dat Johan Kruijver het heeft over kennis delen. Hij wil graag met de jeugd ja. aan de slag en ook wil andere trainers beter maken. En dat is een, een term dat ook in de wetenschap uh, sterk naar voren komt. En ook in de definitie van absorptievermogen. Probeer zoveel mogelijk kennis te verzamelen, maar ook te delen. Ja. Probeer ook anderen een held te maken. Dus als je dat zegt, dan denk ik, dus een held moet ook een drive in zich hebben... om dingen door te geven. M met name dat. Dat laatste. Ja, met name dat. Probeer een, een, voor je eigen een held te worden, ja. maar probeer ook anderen in staat te stellen... om ook die held te worden. Even over die held. Dat is helder. wel heel grappig wat hij zei, want dat is dat Kruijf ook de zijn foundation. Hè? Hij, ja, hij ergert zich ja. dan dat sporters geven 15, 20 jaar van hun leven op... staan dan op een 35 op nul in de maatschappij. En hij vindt dat schandelijk. Hij zegt, we zijn veel verder. En dan moet je dat stimuleren dat iemand heeft 20 jaar geofferd... zorgt dat hij ook meteen een positie in de maatschappij heeft. Nou, dat is ook wat hij met zijn foundation uh -huh. en zijn university graag wil propageren. Ja. Wat zegt het nou over ons, Bas Kolden, want wat mij ook nu weer opvalt... en natuurlijk als je Frits uitnodigt, dan heb je het veel over sport, dus dat snap ik. Maar wat zegt het over ons als land, als cultuur, als Nederlanders... dat veel van onze helden sporters zijn? Want ik kan me genoeg landen voor, ik, landen voor die geest halen... waarin de grote held nou niet een voetballer is. Nou, Het lijkt in Nederland wel de norm te zijn dat je uh, onder het maaiveld moet blijven. En alleen bij onze sporters accepteren we omdat ze zoveel opoffering hebben moeten plegen, dat ze af en toe onze held mogen zijn. Maar voor alle anderen uh, geldt de norm. Uh, doen we normaal. En ik, dat is iets wat ik niet prettig vind. De sporters durven eigenlijk ook daarboven uit te sporters komen. Sporters moeten, ze moeten winnen. Ze moeten. Ja. Maar we hebben ook wel heel veel artiesten. Anouk vind ik ook een held. Maar uh, André en Jaap van Zweden, the, totaal verschillende soorten violisten, vind ik ook helder. Want ze blinken uit en tonen iets en geven ook iets. En ik mocht ook nog van mijn lieve, lieve redactie, mocht ik ook nog een fragment uitkiezen van mijn held. Mijn held ik, wat ik belangrijk vind bij helden is als ik mensen ontmoet, dan pas kan ik eigenlijk soms echt zeggen het is een held. Omdat ik, soms zie je mensen op televisie en dan zijn ze in het echte leven bijvoorbeeld ontzettend arrogant. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Dat ik dacht, oh die persoon is een held en toen ontmoette ik hem. En toen dacht ik, jij ja, behandelt de mensen om je heen zo onbeschoft. Dan Was ik zo arrogant ik... tegen je? Niet tegen mij, maar tegen de, de meneer die zijn koffie en thee moest halen. Dat vond ik veel nee, erger. Nee, nee, hoorde ik zei was ik zwaar gehalten. Oh jij? Nee, ik nee. Ik kom er straks op. Of jij een held bent, Fritz. Mijn held is de oud-burgemeester van Londen, Ken Livingstone, ja. en ik heb een fragment van hem. In every country in the world, young men and women and boys and girls will go to sleep dreaming that in seven years they will come to this city. ...to run faster and jump higher and throw farther than anyone has done before. And for everyone who dreams of that... ...a thousand dreams of coming to this city to study... ...or to become... U hoorde de oud-burgemeester van Londen, Ken Livingstone. Ken Livingstone, die na de aanslagen, terroristische aanslagen in Londen... ...in staat bleek om heel geïnspireerd... Alle mensen in Groot-Brittannië, maar vooral ook in Londen, duidelijk te maken dat ze allemaal deel uitmaakten. Heb je hem ook ontmoet? Ik heb hem ook ontmoet. En toen was hij ook zo. Ja. Inderdaad. En weet je, ik heb hem ontmoet ja. op dezelfde dag dat ik uh, een van onze grote uh, politici in Nederland ontmoette, Frits Bolkenstein. Ja. En toen zag ik dat verschil. Toen dacht ik, daar waar Frits Bolkenstein zo verzuurd was, zo onaardig, zo arrogant, was deze man dat ik dacht, ik word zo verliefd op je. <laughs> maar Bolkenstein is ook niet arrogant. Dat is een beetje zijn houding. Wat ouder. Goed. Ja. Ik zou in ieder geval niet verliefd op hem worden. Nee, maar, nee dat hoeft toch niet. <laughs> hoewel, als je verliefd op iemand bent, moet je er misschien geen huid van maken, Bas. Nee, ik geloof niet dat die afstand dan uh, er daar moet zijn. Zo kort mogelijk. Ja, toch? Want anders ga je heel erg tegen iemand opkijken. Ik Lijkt me ook niet handig. Ik geloof het ook. Ja. Even, Bas, een vraag voor jou. Want wat me opvalt, we gaan straks nog wat fragmenten horen... Jullie hebben allemaal mannen uitgekozen. Zijn nou. mannen vaker helden dan vrouwen? Nou, mijn grootste held is eigenlijk een heldin. En dat betreft Esther Vergeer. Ik ben in de gelegenheid geweest om een aantal keren met haar te mogen spreken. En wat die dame aan uh, wilskracht en aan optimisme uh, te dag legt, is, uh, ja, is onvoorstelbaar. Frits? Nou, nee, nee ik m heb al een paar vrouwen genoemd. Anouk, mijn moeder. Ja, oké, okay, dat is waar. De mem van Haidt Mem. Ja, ja, ja. Toevallig de, de fragmenten niet. Ja. Uh, toch nog even bij de politiek. Wie zijn jouw politieke helden Frits? Uh, ik vind Golda Meir en Be Begin en Sadat. Uh, die in, uh, Er was oorlog tussen Israël en de omringende landen en die hebben gedurfd om tegen alles in vrede te sluiten. En dat vond ik, dat, daar is helderdom voor nodig. Want die zijn verketterd in hun eigen land door hun tegenstanders en hebben het toch gedurfd. Ja. Want dat is toch ook, hè? Want als ik dan kijk, wij hebben dan voetballers als, als helden. Nou ja, hooguit kunnen we ze naar huis sturen als we ze echt niet meer zien zitten. Maar er zijn ook landen waarin een held zijn betekent gevaar voor eigen leven. Absoluut. Hoewel... Twee, twee van mijn grootste helden hebben hun, uh, hun leven uh, in, alle, in alle moeilijkheden moeten volbrengen. Uh, Wie zijn dat? Gandhi en Mandela. Moest kijken wat een wilskracht en een opofferingsgezindheid je moet hebben... om uiteindelijk je droom te kunnen waarmaken. Ja, dat zijn wel twee grote helden ook. Ik denk van ja. Nelson Mandela voor iedereen wel een held is ja. uh, in de ja. wereld. Maar en toch als je kijkt, uh, de held van de een kan de anti-held van de ander zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Ben Laden en George Bush. Absoluut, daarom is het ook zo subjectief. Voor de ene held, inderdaad voor de andere een anti-held. Maar kan het zijn dat als je anti-held bent, dat je daardoor dan voor de mensen voor wie jij een held bent... juist steeds een grotere held wordt? Uh, wellicht wel. Uh, de mens is een, is een groepsdier... Uh, dus dus uh, helden hebben volgelingen, alleen niet altijd de gewenste. En sommige groeperingen zijn niet de onze groeperingen. Ja. Maar een goede held durft zich uit te spreken, en durft dus ook gehaat te zijn. Die met uitspraken, met prikkelingen of met nieuwe ideeën. Ik bedoel, als je een held moet ook revolutionair zijn, moet progressief zijn. En dat is vaak tegen het zere been. Dat is ook een held. Dan heb jij een druk leven, Frits. Want jij bent toch voor velen een held? Als jij dat allemaal bent, man. Dat jij nee. nog tijd hebt om hier te zitten. Ja, het is dus, dus druk mevrouw. Ben je een held? Nee, tuurlijk ben ik geen held. Ik vind helden, ik doe wat ik doe... Het is Hollandse kun... bescheidenheid. Ik ken nee, wat... heel veel mensen voor wie jij absoluut nou, een held ik bent. Ik heb het gevoel dat ik, dat maar is leuk van Johan Cruijff. Johan Cruijff denkt ook dat, dat hij kan kan iedereen die bal over 30 meter geven En zien dat iemand vrij loopt. Maar ik denk ook dat wat ik doe, een blad maken, dat kunnen heel veel mensen. Stapel is dat een held? Ja, is een held voor mij. Is een geweldig acteur en heb ik toevallig... 40 dagen geleden iets heel leuks meegedaan. Ja, en weet je wat hij nu twittert? Nee. Frits Barend, jij bent mijn held. <laughs> Dat is een liefde jongens. Dat komt door liefde, de zon. Ja. ja, en nog meer liefde, want Alex Strenghold die twittert: mijn vrouw is mijn held. Al 21 jaar houdt ze het met me vol. Is... Um, en Tikula die zegt, mijn held is Tayyip Erdogan, wat hij voor Turkije doet. Daarom vind ik hem een held. En Bas die zegt: Ik vind jou een held, Naida. Als je durft toe te geven dat Barbara Streisand een held van je is. Oh. En ja, ja. Um, Oké, okay. en dan zegt nog eentje: Ruitje Spinsels die zegt: Mijn held is niet één persoon. Maar alle mensen die werken in de thuiszorg. en chronisch zieken en ouderen verzorgen zijn echte helden. Helemaal. Nou, dat, vind ik heel, dat, dat ja. klopt volledig. Dat klopt, hè? Ja, dat ja. vind ik ook. Dat is zo'n zwaar werk. En die mensen doen dat. Dat zijn eigenlijk allemaal helden, ja. Nog even terug naar Bas. Bas, jij hebt onderzoek gedaan naar alles over helden. Waarom zijn helden belangrijk? Waarom hebben we die nodig? Um, helden kunnen een inspiratie zijn, dat worden ze al gevallen. Uh, maar ook een voorbeeld. Vaak hebben onze helden al een bepaalde weg bewandeld, die wij zelf nog moeten bewandelen. En hebben ze obstakels overwonnen, die wij zelf willen overwinnen. Uh, ze hebben angsten overwonnen. Uh, ze zijn uh, elke dag weer een stapje verder bij hun doel terechtgekomen. En dat inspireert in ieder geval mij om ook weer morgen een nieuwe finale te beginnen. Ja, en even, we hebben nu geen tijd om er heel erg diep op in te gaan... maar tijdens de voorbereiding viel het me op dat ik dacht... wie helden zijn zegt ook veel, heel veel over de tijd waarin we leven. Want er was een tijd waarin inderdaad helden, bijvoorbeeld in de, voor de eerste feministische golf... waren de eerste vrouwen, voor mij althans, die de straat op gingen, zeiden ik ga studeren. Zoals Barbara Strijsend in de prachtige film Gentle waren helden. Ja. Nu zijn vrouwen die allerlei leuke dingen doen niet per se held... Dus het is ook afhankelijk van de tijd. Nee, ik, ben het, ik vind het nog wel helden. Vrouwen hebben het nog steeds ja. in Nederland. Wij zijn wat emancipatie betreft nog steeds een volslagen achterlijk land. Dus al die vrouwen die nog steeds bezig zijn op hun manier. zijn voor mij wel degelijk helden. En dus jij ook in dit geval. Oh, daar was ik niet naar aan het solliciteren nee, hoor, nee, Frits. <laughs> maar ik ben het er ook helemaal mee eens. Het uh, hetzelfde geldt voor leiderschap. Het is zeer tijdsafhankelijk. wie wij onze leiders. en uh, uh, hoe wij onze leiders waarderen. Bas, jij hebt een held meegenomen. Een held in levende lijven in de bus. Ja, als trotse Zalander en uh, uh, met Erwin Wellem als mijn held... Uh, kon ik het niet nalaten om een andere held van mij mee te nemen. En dat is uh, mijn maatje, Erwin Nijhoff. Erwin, jij gaat voor ons zingen. La ik neem alvast uh, afscheid van u door wel even te zeggen... dat ik denk dat de echte held is dat je held bent van je eigen leven. Je eigen grenzen durft te verleggen en over je eigen angsten heen te stappen. Ik hoop dat we dat allemaal terug. ook nog zo'n opgetreden bepaarder van het dorp. Kijk, Kijk ook aan. nog. En Dubbele held. Vanaf september... Uh, theatershow van mijn held, een van mijn helden, Bruce Springsteen. Is, ja. uh, met het hele band. Erwin ja. Nijhoff. En die durft zich ook uit te spreken, die Springsteen. Ja. En dat vind ik ook, uh, ook politiek. En, uh... I, I wish you could swim. Like the dolphins. Like dolphins can swim. Oh, nothing, nothing will keep us together We can beat them Forever and ever We can be heroes Just for one day King and you, you will be queen. Oh, nothing will drive them away. We can be heroes just for one day. We can be us Just for one day We can be heroes Not just for one day We can be heroes Not just for one day We can be heroes Deze week